Mariette Krol met het NOS Journaal. Een aantal particulieren en instanties moeten subsidie terugbetalen... die ze hadden gekregen om campagne te voeren rond het Oekraïne-referendum. De referendumcommissie vraagt het geld terug... omdat de kosten van sommige subsidievragers veel lager zijn uitgevallen... of omdat ze hun uitgaven niet kunnen verantwoorden. Voor het referendum in april over het associatieverdrag met Oekraïne... was aan 98 particulieren en 42 organisaties subsidie verleend... Na een steekproef is besloten dat tien particulieren... en negentien organisaties een deel van de subsidie... of het hele bedrag moeten terugbetalen. Taring de hoofdstad van de Afghaanse provincie Uruzgan... wordt vanuit drie plekken aangevallen door de Taliban. Een medewerker van de veiligheidsdienst zegt in Afghaanse media... dat er zeker drie agenten zijn omgekomen. Zeker dertig Taliban-strijders zouden zijn gedood. De aanvallen begonnen maandag... De provincie Urusgan heeft de Afghaanse regering gevraagd om grondtroepen en gevechtsvliegtuigen. In Rio de Janeiro is de openingsceremonie van de Paralympische Spelen in volle gang. De gehandicapte deelnemers lopen het maracanã stadion binnen per land, net als bij de Olympische Spelen. Aan de Paralympics doen 160 landen mee. De Nederlandse sporters moeten het stadion nog binnenkomen onder aanvoering van atleten Marlou van Rijn. Zij draagt de Nederlandse vlag. Ze is een van de 126 Nederlandse sporters die in actie komen in Rio. Het Amerikaanse Liberty Media wordt de nieuwe eigenaar van de Formule 1. Voor 8 miljard dollar neemt het mediabedrijf de aandelen over... van de Britse groot aandeelhouder CVC Capital. De overname hing al even in de lucht en is nu bevestigd. Afgesproken is dat Liberty Media in eerste instantie ruim 18% van de aandelen krijgt en dat het later volledig eigenaar wordt. De steenrijke Brit Bernie Ecclestone blijft directeur van de Formule 1... en ook hij heeft aandelen in de Formule 1. Het weer vannacht vrij helder en ongeveer 14 graden. De komende dag veel zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. You and I said, boy.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 To hear now Don't think I'll hear it again, hear it again. But the night's for is warm with you Holding you right by my side But right the night it always comes too soon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 Ik ben hier. Ik ben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 Don't make it all to me bold oh. and be